10 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Dat Sepp Blatter is herkozen als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Directeur Bert van Oostveen heeft maatregelen tegen de FIFA aangekondigd. Hij noemde het systeem in en in verrot. De Europese bonden gaan volgens hem de koppen bij elkaar steken om een strategie te bepalen. Van Oostveen denkt zelfs dat een nieuwe bond een optie zou kunnen zijn. Volgens hem denken niet alleen de Europese bonden in die richting, maar ook die in Amerika, Canada, Australië en een aantal Aziatische landen. Blatter kreeg op het FIFA-congres 133 stemmen tegen 73 voor zijn uitdager Prins Ali van Jordanië. Er was wel een tweede ronde nodig, maar de prins zag dat hij kansloos was en trok zich terug. 17 motorclubleden die woensdag werden opgepakt blijven langer vastzitten. Onder hen is Harry Ramakers, de president van de Limburgse Bandidos. De rechtercommissaris heeft hun voorarrest met 14 dagen verlengd. Bij de politieactie van woensdag werden huizen, garageboxen en bedrijfspanden doorzocht... in Zuid-Limburg en ook over de grens in België en Duitsland. Er werden raketwerpers, semi-automatische wapens, munitie en vuurwerkbommen gevonden... en ook een laboratorium voor het maken van synthetische drugs... VVD-leider Rutte hekelt de grote dikke ik-mentaliteit in Nederland. Hij doelt daarmee op mensen die denken dat ze alles kunnen maken en recht hebben op allerlei voorzieningen. Rutte pleit voor een samenleving waar de waarden van hardwerkend Nederland centraal staan. Hij deed zijn morele oproep op het voorjaarscongres van de VVD. Rutte ergert zich aan mensen die na ontslag meteen een uitkering aanvragen in plaats van een nieuwe baan te zoeken. Maar ook aan bankiers die zeggen dat ze in het buitenland veel meer kunnen verdienen. Tegen hen zei Rutte, ga dan maar naar Londen. Toedelijk. Doki. Het weer, er trekt regen over het land met forse windvlagen. Later vanavond wordt het weer droog. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon en een gat of 14. Dit was het NOS Shorts. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. nu. Zie het. 9. Oh, oh, oh, oh, Cause in some